Een hoorspel van Philip Levine. Vertaling Henk de Wolf, regie Dick van Putten. Alsjeblieft, kom niet naar me toe. Wat een prachtig uitzicht, hè? En zo ver naar beneden is het niet. Nee, nee. Ver naar beneden. Nee, nee. Ver naar beneden. Nee, nee. Ver naar beneden. Nee, nee. Ver naar beneden. nee, nee. Nee, nee, Blijf. Blijf van me vandaan. Raak me niet aan. De Ellen, wakker worden. Nee, nee. Hé? Wat? Kom, kom nou, wakker worden. Oh. Was u weer aan het dromen? Oh, ben jij daar, Lovise? Gelukkig. Ik kan je niet vertellen. Oh, wat een opluchting. Ik wel. Ben... u de bal niet gehoord? Ik heb al drie keer gebeld. Oh ja, dat spijt me. Ik, ik was aan het lezen. Kijk en... nou, uw boek ligt op de grond. Och ja, het is hier zo lekker warm en zo knus. Ik moet ingedommeld zijn. Maar. Hier, uw boek. Dankjewel. Het is zo ontzettend spannend. Had jij je sleutel vergeten? Ja, dat niet, anders was ik niet in huis gekomen, dacht u ook niet. Nee, nee, nee, dom van me. Maar als je toch de sleutel had, waarom duwde je dan? Omdat de sleutel in mijn tas zat, lieve schat, en mijn tas lag onder in de boodschappenmand. Ik moest toch alles in het portaal uithalen? Wat een bedoeling. Oh, het spijt me. Heb je man dan maar hier? Ja. Heb jij een zware dag achter de rug? Oh, op het kantoor is nog wel hem uit te houden. Maar die overvolle ondergrondse ondergrond, zeg. Waar is de man? In de hol? Nee, nee, nee, ik haal hem wel. Nou, nou, maar die is zwaar. Voorzichtig, voorzichtig. Bovenop liggen de eieren. En, en. Wat zit hierin? Kersen. Oh, wat zalig. Huh. Oh, ze zien er heerlijk uit. Nee, nee, niet aankomen. U zou uw eetlust bederven. Ah, uh. ja, dat we alles maar mij over, hè? Even kijken. De oh, regering zal stappen doen om de gebruikers te beschermen. De politie is op Goedenavond, Mr. H. Wade. een blikje ik zal de radio even afzetten. Oh. Nu toch, deze slachtoffer. Neemt u me niet kwalijk. Aan de thee? Ik zie dat ik stuur. Oh, helemaal niet. Ik kwam even om u nog een gunst te verzoeken. Ik kan de melkboer niet, maar niet te pakken krijgen. Ja? Er staat toch een klein rekeningetje. Zou u zo goed willen zijn dat even te betalen? Oh, maar natuurlijk. Ik geloof dat het zowat zeven shillingen is. Ach, doet u geen moeite. Ik, ik heb uw brood hier ook nog. Komt u toch even binnen? Ik zal het zo langs niet uh, wat ben ik u schuldig? Ach, dat komt toch wel in orde als ik de melkboer betaald heb. Oh, is dat goed? Natuurlijk. Dat uh, het boek dat u daar hebt, dat lijkt mij erg interessant. Ik hoop het. Ik heb het zojuist uit de bibliotheek gehaald. En een reisverhaal is het niet? Ja, een schamele vervanging van de werkelijkheid. Hoewel <laughs> ik heb heb namelijk veel gereisd. Hm. Maar ik ben nu al een paar jaar niet naar het buitenland geweest. Mijn vrouw. ze is niet erg. Even... Ik ben maar één keer naar het buitenland geweest. Oh ja? Parijs. Ah, mooie stad. Ja, maar het is heel lang geleden. Ik was nog op school. Dan kan het niet lang geleden zijn. U hebt zeker mijn tante niet in de bibliotheek gezien? Nee. Ik had er nog zo gevraagd om niet te laat terug te komen. Oh, nou, ik zou er maar niet over piekeren. Ik blijf ook altijd langer in de bibliotheek dan ik van plan was. Mm -hmm. hm. eh, kom, ik, ik ga maar eens naar boven. Zoals u wilt. Ik, ik moest maar eens opbellen naar de club van mijn tante te zien of ze daar misschien is. Eh, eh, nog bedankt voor het brood. Goedenavond. Goedenavond, meneer Cooper. Mm -hmm. Hallo, mevrouw Barnes. U spreekt met Louise Richway. Is mijn tante ook in de club? Nee? Oh, nee, nee, ik denk dat ze op weg naar huis is. Dank u wel, mevrouw Barnes. Ach, bent u daar weer, meneer Koeple? Ik dacht dat het mijn tante was. Nog niet terug? Nee. Ik kwam u even een boek brengen over Parijs. Oh. Ik dacht dat u het wel zou willen lezen. Oh, dat vind ik erg aardig van u. Wilt u niet even een kopje koffie blijven drinken? Ik wil het eigenlijk niet weigeren, maar mijn vrouw is nu eenmaal niet graag alleen. Oh, natuurlijk, dat begrijp ik. Goedenavond, en wel bedankt voor het boek. Zodra ik het uit, heb, zal het u teruggeven. Oh, maar het is helemaal geen aas. De telefoon, excuseert u me? Ja, ja, ja, natuurlijk. Hallo? Ja, daar spreekt u mee. Met wie, zegt u? Politie? Wat? Maar wanneer is dat dan gebeurd? Oh zo. Ja, ja, natuurlijk. Ik kom meteen uit. Nou, kijk, loesje. Nadat ik dus naar de bibliotheek geweest was, dacht ik zo. Ik kan best een wandelingetje door het park maken. En toen ik toen bij de vijver kwam, toen was hij er weer. Achter me, die man. Hebt u dat aan de brigadier verteld? Ja, ja. Dat... staat allemaal in mijn verklaring. Ah. Ik hoop niet dat ze ons hier lang zullen houden, want anders is onze maaltijd bedorven. Hij volgde me langs de vijver naar de tennisbanen, rechtdoor naar de zonnewijzer. En toen, toen draaide ik me om en ik sloeg op het los met mijn paraplu. Ja, wat moest ik anders doen? Die man heeft waarschijnlijk zo'n lijst van misdaden. Geloof me gerust, Louise, maar ik had er echt moed voor nodig om stil te blijven staan en hem aan te kijken. Miss Ellen Ritzway. Uit naam van deze wijze, dank ik u van harte voor de moedige wijze... ...waarop u hebt gezorgd dat deze schurk in handen van uw stikje is gevallen. Ah, oh, dat betekende niet, vruggemeester. Wat een bescheidenheid. Een berucht misdager die als u er niet was geweest... ...nu nog hulpeloze vrouwen zou molesteren. En ik wil haar nu graag zelf het woord geven om ons te vertellen hoe ze met één hand het grote monster overweldigde. Nee, nee, dat, dat kan ik niet. Ja, waar ga toe, tantetje? Nee, tantetje. Tante Allen. hè? Huh? wat? De brigadier wil uw handtekening op uw verklaring. Als u zo goed wilt zijn. Oh. oh ja, natuurlijk. Brigadier, ik ben er zeker van dat mijn tante niet de bedoeling had... deze heer iets kwaads te doen. Oh nee? Nou oh, ja, kijk die dan maar eens naar die paraplu. Alleen maar goed voor het wel, dus wat. Ik moest mezelf toch verdedigen? Het volgde me. Dat ontkent hij. Wat kan hij anders? Brengt u maar eens hier en laat hij het dan nog eens ontkennen. Weet u wel dat die meneer het recht heeft u aan te klagen wegens geweldpleging? Maar ik zeg u toch, professor... Ja, kijk eens, ik ga niet met u debatteren. Wacht u maar een ogenblikje. Oh, Louise. Ze zullen hem toch niet arresteren, denk je? Kalm nou maar, tantetje. Maar u zult dan maar niet van stress. Ik zeg je dat het dezelfde man was en dat hij me volgde. Nou, en dan en... komt alles wel in orde. Hij op met dat die zakdoek weg. Er komt iemand aan. Uh, laat er alsjeblieft niet te dicht bij me in de buurt komen, brigadier. Ik ben al boterblauw. blauw. Dat is wel goed. Leneke oude vent. Pardon, u was het die mij aanviel. En daar had ik mijn reden voor. Deze dame beweert dat u haar hinderde, professor. Dat ontken ik. Dat ontken ik dan sterkste. Professor, zei u? Dat is zo, mevrouw. Professor Galton. Eertijds van het Instituut voor Natuurlijke Historie. En als ik zo vrij mag zijn er aan toe te voegen, een zeer gezien burger in deze conterijen. Nou, ja, ja, misschien is hij dat wel. Maar het hoeft hem nog niet te weerhouden om mij te volgen. Nee. Maar waar woont u, miss Ritway? Downing Court, Road. En waar woont u, professor? Uh, Pelham Road, nummer 105. Dat is een eindje voorbij Browning Court, meen ik. Ja, juist. Oh, hemeltje. Precies. Het is dus mogelijk dat de professor verscheidene keren achter u gelopen heeft. Maar om de dood eenvoudige reden, Miss Way, omdat hij in dezelfde richting moest. Oh, maar daar heb ik nooit aan gedacht, professor. Dat spijt me heel erg. Ja, ja, het is makkelijk om er achteraf spijt van te hebben. Mag blij zijn dat ik geen schedelbasisfractuur heb? Dan zie je dat ik het uh, proces van baan van op mij, professor. Nee, nee, nee, brege Ik heb er wel meer dan genoeg van. kan ik nu gaan? Het enige wat ik wens is hier weg te komen. Zeker, meneer. Ik bied nederig mijn excuus aan. Dit zal nooit meer gebeuren. Maar dat hoop ik van ganser harte. Oh, goed laat het, mevrouw? O. U ziet het, miss Richway, hoe ga je tot een verkeerde conclusie kunt komen? Ja. Ik ben werkelijk vreselijk om... Ja, u moet niet altijd het ergste van de mensen denken. Er gebeuren om ons heen zoveel dingen die verdacht lijken. Maar er is meestal een heel eenvoudige verklaring voor u. Laat het een waarschuwing voor u zijn. Dat is het zeker, brigadier, dat is het zeker. Ja, en als ik u was, dan zou ik de professor nog maar eens een excuusbriefje schrijven. Dat is een heel goed idee. Ik doe het, zodra ik thuis ben. Luister je, Louise? Ja, gaat u verder? Nou, ik heb geschreven. Ik verzoek u beleefd mijn excuses voor dit betreurenswaardig incident wel te willen aanvaarden. Hoe klinkt dat? Heel goed. Vind je niet dat ik verplicht ben om op de thee te vragen? Oh, nee, dat vind ik niet. Maar kom, het is nou bedtijd voor u. Morgen kunt u de enveloppen schrijven. Ja, goed. Louise! Louise! Ja, wat is er? Heb je die herring niet gehoord? Het kwam uit de flat van meneer Cooper. Misschien heeft hij een schoen laten vallen. Kom, we hebben voor vandaag al opwinding genoeg gehad. Heel goed. Maar weet je, Louise, dat geluid, hè? Hm? Dat leek me toch niet van een schoen afkomstig te zijn. Geen uh, half vanochtend, tante? Oh, ik heb niet zoveel trek. Is nog geen tijd dat jij weg moet, Louise? Oh, u maakt wel haast om van me af te komen. Oh, nee, natuurlijk niet. Maar ik hou er niet van dat je te laat op kantoor komt. Dat gebeurt niet. Een vrije zaterdag. Hm? Eens in de vier weken, dat weet u toch wel. Oh, ja, dat is fijn. Maar ik vind wel dat u vreemd doet vanmorgen. Hoe bedoel je? Ah, dat zal de post zijn. Nee, nee blijft u maar zitten, ik ga het verhalen. Wat bijzonders? Ja, een circulaire van een verkoping. Een telefoonrekening. oh, en een brief voor u. Een brief voor mij? Van wie kan die nou zijn? Dat maakt u maar op en lees hem. Nou, en? U wilt het vast niet geloven. Hij is van de professor. Ach, van de professor? Hij bedankt me voor mijn brief. En hij aanvaardt mijn excuses. Nou, dat is erg eigenlijk... aardig van hem als je bedenkt. Ik denk, ik wou toch maar dat ik me op het T gevraagd had. Hij is vast heel erg belangrijk. Atoomgeheimen en zo. Nou, oh, dat betwijfel ik. Maar ik hoop toch, Tantertje, dat het een lesje voor u geweest is. Vast en zeker, Louise. Weet je, het, het klinkt misschien gek, hè? Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat ik erg achterdochtig ben. Oh, nee. Ja, nee. Ja, het is echt waar. Sommige mensen zien nooit gevaar. Maar mijn fout is dat ik het te dikwijls zie. Dat komt door de boeken die u leest. Al die thrillers en moordgeschiedenis. Nee, nee, nee, dan de boeken die jij leest. Het was romantische verhalen. dacht dat die dingen nu wel te boven was. Hm. Nog koffie? Oh, neem me niet kwalijk. Ik geloof dat ik iets ledigs heb gezegd. Hm. Zo bedoelde ik het niet. Het is in orde. Als u nou de tafel wil afruimen, dan maak ik de kamer een beetje aan. Uh. Nee, is iemand. Zal ik gaan? Nee, ga u maar verder met de ontbijtboel. Goedemorgen, Miss Ritchway. Goedemorgen, meneer Cooper. Ik kon niet eerder aankomen. Ik heb het vreselijk druk gehad. Oh, geen verontschuldigingen, helemaal niet nodig. Jawel, maar ik hou van mijn schulden op tijd te betalen. Hm. Van de melkboer was het zeven shilling en sixpens. En dan nog het volkorenbrood. Achtpens. Ja, ik geloof dat ik het passen kan. Oh, zo dank u. Ja. Ik ben nog steeds bezig dat boek over Parijs te lezen dat u me geleend hebt. Vindt u het leuk? gewoon. Ik hou van de Fransen. Ah, ik ken maar een mondje vol Frans, maar ik hou van hun films. Mm -hmm. Ik ook. Ik ga de laatste tijd natuurlijk heel weinig naar de bioscoop, maar. Oh, maar u moet toch eens gaan, hè? Het is weer eens een verandering. Jawel, jawel, jawel, maar mijn vrouw houdt er niet van. En ik heb er een hekel aan om alleen te gaan. Oh, maar dat hoeft toch niet? Wij zouden samen. Oh, maar dat is een goed idee. Waarom niet? Zodra er een Franse film is, dat moeten we zien te regelen. Prachtig, ik zou het fijn vinden. Ik moet nu weer terug naar boven. Dag meneer Sjoerdswey. Dag meneer Kooper. Wie was daar, Louise? Oh meneer Kooper van boven. Keurig net een keurig nette man is het toch? Ja, mag trouwt. Oh, zei ik weer wat verkeerd. Wat wilde hij? Oh, hij kwam zijn schuld betalen. Oh, nou weet ik weer wat ik je wil vragen. En dat is? Weet je nog dat ik een paar avonden geleden boven dat geluid hoorde? Geluid? Ja, ik ging juist naar bed. Jij zei nog dat meneer Cooper misschien een schoen had laten vallen. Weet je het nu weer? Nee. Ik geloof nooit dat het een schoen geweest is. Het was zo'n, zo'n tof geluid. Dan was het misschien een boek dat op het kleed viel. U weet hoe geluid het hier is. Nou, toen heb ik de hele tijd wakker gelegen. En zo tegen twee, drie uur, toen hoorde ik dat er meubels verschoven werden. U zult het gedroomd nee, hebben? Nee, nee, nee. Het was geen droom, daar ben ik zeker van. En toen hoorde ik het geluid van schrobben. Ja, iemand was bezig de vloer te schrobben. Schrobben, als je me nou. Mevrouw Cooper, dat was niet in de nacht met de voorjaarschoombang beginnen. Ah, dat weet ik wel. Weet je ook of ze weg is? Wie? Mevrouw Cooper. Hm? Ik dacht zo, als meneer Cooper de boodschappen doet. Dan moet mevrouw Cooper wel weg zijn. Nou, geloof ik niet. Het is al meer dan een week dat ik haar niet gezien heb. <laughs> het is een vreemd span, hè, die Coopers, vind u? Ik bedoel, wij zijn nu al bijna een jaar buren En we zijn nog nooit bij ze binnen geweest. Misschien schamen ze zich voor meubeltjes. Ja, dat kun je best eens gelijk aan hebben. Ach, ik maak je toch maar een grapje, tantetje. Ik geloof wel dat ze er goed bij zitten. Mevrouw Cooper kleedt zich heel goed. Ze heeft dure kleren, dat kan ik je wel zeggen. Ja. Ik geloof best dat ze het goed kunnen doen. Misschien wel. Maar meneer Cooper schijnt niet te werken. Hij is altijd thuis. Ik geloof dat hij artikelen schrijft voor een of ander tijdschrift. Zie wel? Nou, daar kan hij nooit van leven. Dat doe je me aan iets denken. Op een middag, toen ik mevrouw Cooper in Sheffields Garden ontmoette, toen had ze het over haar geldbeleggingen, herinner ik me. Nou, dan leven ze daarvan. En goed ook. Oh, heb je mijn boek ergens gezien, Louise? Welk boek? Dat met die man die zijn vrouw met een dolk steekt op... op de omslag. Oh, hier ja, is het. Wel geluk. Hey, hoe kan die rommel toch lezen, tantetje? Oh, het is lang niet zo overdreven als je wat denkt. Er gebeuren wat vaak verschrikkelijke misdaden. Slaat zondags platten maar eens voorop. Dat doe ik daarom juist niet. Zeg, Louise. Hm? Heeft meneer Cooper ook soms gezegd dat zijn vrouw wegging? Nee. Maar misschien is er een kennis ertoe. Als ze weg is, dan zal hij het wel lastig vinden dat hij alles zelf moet doen. Mannen zijn altijd zo onhandig zonder vrouw. Niet? Vooral als ze gewend zijn dat alles voor ze gedaan wordt. Hm? Hij zag er anders niet slecht uit toen hij dan net kwam afrekenen. Hm. Maar we moesten toch vragen of we met het een en ander kunnen helpen. Vind je ook niet? Ik denk dat ik boven eens een praatje met hem ga maken. Ja, maar dat. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik beloof je dat ik het heel voorzichtig zal aanpakken. Maar wat wilt u dan tegen hem zeggen? Nou, daar zal ik nog wel over nadenken. We zouden hem kunnen vragen om bij ons te komen eten. Ja, dat konden we wel eens doen. Of moeten die dan denken dat die arme man alles uit blik moet eten? Dat is dan afgesproken. Ik ga meteen naar boven. Meneer Cooper? Meneer Cooper? Ik weet zeker dat hij binnen is. Ik zal eens door het sleutelgat kijken. Eens even kijken. Huh? Oh, je hemel. Daar ligt een hamer. Er ligt een hamer op de tafel. Hebt u wat verloren, Miss Ritchway? U waakt wat schrikken, meneer Cooper. Ik was bezig mijn schoen vast te maken. Oh, oh. De veter was losgegaan. Is het weer in orde? Gelukkig wel. Was u gekomen om mij te spreken? Ja, ik stoor toch niet? Helemaal niet. Het spijt me dat ik u op moet laten wachten. Ik ben even weg geweest voor sigaret en zo, hier om de hoek. Wacht, even mijn sleutel pakken. komt u binnen. Waar? Kijkt u maar niet naar de rommel. Ik ben wat aan het repareren. Oh, Even die armen wegleggen. Ja. Het is een mooie vlek. Als is een beetje groter dan de onze. Waarmee kan ik u van dienst zijn. Meestal H.W. Ja, kijk. Ik hoop dat u me niet te nieuwsgierig vindt, meneer Cooper. Uh -huh. Maar... Ik heb al meer dan een week uw vrouw niet gezien en ik voelde me af of ze misschien weg was. En kwam u daarvoor helemaal naar boven? Ja. ja. Nou, dat vind ik erg vriendelijk van u. Om u de waarheid te zeggen, mijn vrouw voelde zich de laatste tijd niet zo erg best. Dat vond ik al. Jicht, ziet u, na de mistperiode. En daarom is ze nu naar vrienden buiten om wat bij te komen. En komt ze gauw terug? Of een paar weken, hoop ik. Hangt er vanaf hoe ze zich voelt? Nou, ik hoop dat het niet al te lang duurt. Maar mocht u intussen wat nodig hebben... klopt u dan gerust bij ons aan. Misschien kunnen wij u dan helpen. Dat vind ik heel attent van u. Ik moet zeggen, de flat ziet er keurig uit. Ik, ik was juist van plan u te vragen... of ik hem een beetje zou opruimen. Maar hij is prima in orde. Hebt u dagelijks hulp? Nee, ik doe het zelf dan zult u ook wel op uw knieën gelegen hebben... want de vloer ziet eruit als een spiegel. Oh, oh, oh, oh, mijn vrouw is erg op mijn huis gesteld. Voor ze wegging heeft alles nog gewreven. En ik kom haast niet in deze kamer. En koopt u ook voor uzelf? Nou, ik ben niet erg eisend. Een boterhammetje met ham, een glaasje melk, dan ben ik al tevreden. Nee, maar dat gaat niet, meneer Cooper. U mag u zelf niet verwaarlozen, omdat uw vrouw weg is. Oh, maar dat doe ik ook niet. Neemt u dat van me aan? U wilt toch niet dat ze hier een zieke aantreft als ze terugkomt? Nee, u moet eens bij ons komen eten. Maar ik wil u absoluut niet tot last zijn. Dat denkt u niet, dat verzeker ik u. Of we nu voor twee of voor drie koken. Dat maakt toch niets uit? U moet vanavond nog komen. Ja. Als u weigert, dan voel ik me beledigd. Bovendien... Waar zijn we nou buren voor? Om elkaar in tijd van nood te helpen? Ik sta erop. Oh, nou, u maakt het moeilijk, ik kan weigeren. Prachtig, we eten zo rond zeven uur. En toen bracht hij het lichaam in de kelder en sneed er de ledematen af. Weet u wel, zo, stuk voor stuk. En verder ben ik nog niet. Het klinkt erg interessant. Als je van de teutlektuur houdt. Nee, nee, tante, ik hou hem wel af. Kan ik misschien helpen? Oh nee, ik heb al koffie. Uh, hoe gebruikt u ze, meneer Koepel, met of zonder melk? Een klein beetje melk. Een beetje melk. En weet u zeker dat u geen stukje taart meer wilt? Nee, nee, echt niet. Het was alles overheerlijk. Dank u. Nou, u hoeft niet naar mij te kijken. Want Louise heeft alles klaargemaakt. Ze kookt voortreffelijk, vindt u niet? Dank je, mijn kind. Ja, dat doet ze zeker. Nou, ik begrijp niet dat ze nog niet door een man gevraagd is. U wel? Nee, nee, zeker niet. Tantetje. Ik veronderstel dat u iets kouds gegeten had... als u op uw eentje was gebleven. Ja, een sandwich en een appel, denk ik. Nou, uw vrouw zou niet tevreden zijn als ze dat wist. Maar ik vertrouw erop dat u beide niets zult zeggen als ze terugkomt. Oh, <laughs> <laughs> Wanneer verwacht u haar terug, meneer Cooper? Pardon? Uw vrouw? Oh, had ik u dat niet gezegd? Nee. Om oh, misschien dat ik het aan uw nicht heb gezegd. Waarschijnlijk aan het eind van de maand. Logeert ze vlak bij Londen? In Esbon, Ongeveer 120 mijl van hier. En heeft ze dat hele eind per trein gereisd? Nee, nee, ze houdt niet van de trein. En ze had nog last van jicht. Ik heb haar met een taxi naar Victoria gebracht en vandaag ging ze per bus. Oh, er is dat toch wel iemand geweest en die haar afhaalde. Ja, gelukkig wel. En bovendien stopt de bus vlak bij het huis waar ze loveert. Oh, Ik wou dat ik het maar geweten had. Dan had een van ons beiden haar kunnen vergezellen. Oh, maar ze is veilig aangekomen hoor. Ze is iemand die best voor zichzelf kan zorgen. Ik wou dat ik dat ook kon. Ik heb er zo hekel aan om alleen te reizen. Oh. Ik ben altijd bang dat ik mijn kaartje verlies. En dat ik dan aangehouden word wegens oplichting van de spoorwegen. Wilt <laughs> u nog een kopje koffie, meneer Svoboda? Nee, dank u wel. Een glaasje wijn dan? Nee, ik drink heel zelden. En als u het niet onbeleefd vindt, ik denk eraan te vertrekken. Oh, u gaat toch nog niet weg? Ik moet helaas wel. Ik moet nog een paar brieven schrijven en ook nog een artikel afmaken. Maar u komt toch aan de heer meneer Nou, met alle genoegen. Goedenavond, Miss Rachway. Ik zal u even uitlachen. Goedenavond. Doe de hartelijke groeten van ons aan uw vrouw als u haar schrijft. Dat zal ik zeker doen. Jammer dat u zo gauw al weg moet. Ja, het spijt mij ook. Nogmaals, wel bedankt, Miss Ritchway. Nee, maar niet kwalijk, maar Miss Ritchway klinkt zo formeel. Louise. Die naam past bij u. En moet ik, uh, Meneer Cooper, blijven zeggen? Michael. Ik moet nu gaan. Je komt toch wel weer eens, hè? Als ik mag. Goedenavond, uh, Louise. Goedenavond, Michael. Louise, ja. heb ik je gezegd dat meneer Cooper me binnengelaten heeft vanmiddag... toen ik naar boven was gegaan? Nee. Nou, het is een enige flat. Oh ja? Hij is een beetje groter dan onze. Met een extra bergkamertje. Een kast in de hoek. En ik denk dat hun zitkamer een beetje breder is. Hm. En ze hebben een heleboel antieke dingen en allemaal snuisterijen. Ik, ik heb niet in de keuken kunnen kijken. Het zag er alles tiptop uit... Mevrouw Kooper heeft de flat toen ze wegging. Toen ze wegging. Keurig achtergelaten. Kom, ik zal het blad met de borden even wegbrengen. Dat u de vaas met bloemen dan even op het dressoir zetten? zet, hè? Ja. En pas op dat u niet moest. Waar? De vaas. Hij staat nog vol en ik wil niet graag dat er water op het tapijt komt. En het olie- en azijnstalletje? Nee, laat u dat maar. Zorgt u nou maar voor die vaas. Ik zal straks de wel klaar klaarzetten. Nou. ...vervond verwondert me toch dat meneer Koopers een vrouw... ...naar het hele eind naar Eschborn alleen niet reist. Jou ook niet, Louise? Nee, als je de reiskosten van tegenwoordig in aanmerking neemt... ...en ze werd toch door iemand uh, opgewacht op de plaats van bestemming? Jawel, maar... Nou, hij bracht er een elk geval in een taxi. naar vind We kunnen eigenlijk nog meer van hem verwachten. Jawel? Maar als ik nou ziek was, zou jij me dan in mijn eentje laten reizen? Ja, maar u bent ook wel een ietsje ouder dan mevrouw Koeper, hè? Ja, misschien heb je wel gelijk hm. Alleen Alleen wat? Weet je Hij zei toch dat ze nog altijd last van jicht had Jawel Maar een korte reis met de bus in zo'n makkelijke voortuiden Kan je wel tegen hm. Het maakt natuurlijk wel een verschil Of je huishoudelijk werk doet De Ellen Her, Kijk nou toch eens wat u doet Och hemeltje de punt van mijn man moet eraan zijn blijven haken. Geef me die doek eens even. Gauw. Oh. Nee, geef mee maar, hè. Oh. Zo. Even opnemen. Nou. Kijk eens even, dat zal wel naar de wasserij moeten. Oh, het spijt me echt. Wat hebt u nou toch vanavond? U luistert niet als ik tegen u spreek. En... Maar ik geloof... Het beter is dat u me naar bed gaat. Ja. Ja, ik geloof dat ik dat mag. Hallo? Spreek ik met het Victoria Busstation? Goedemiddag. Ach, zou u ook kunnen zeggen wat de reiskosten zijn heen en terug naar Ashbourne? Ja. Wat? Weet u dat zeker? Maar ik dacht dat de bus naar Ashbourne van Victoria vertrok. Ja, natuurlijk. U zult het wel beter weten dan ik. Van Kings Cross Station, Pentonville Road. Ja, ja, natuurlijk. Ik zou het onthouden. En de retour kost 25 shilling. Komt daar bellen. Ja, dank u wel. Dag, meneer. Ik Ah, ben jij daar, Louise? Ah, heeft er iemand opgebouwd? Nee. het oh, hoorde u toch door hem neerleggen? Ja, dat klopt. Ik heb opgebouwd. Oh, wie? Naar het Victoria Bustachop. Victoria? Hoorin zijn we snel? Nou... Ik had zo gedacht, als het weer zo mooi blijft, dan kon ik best naar Ashbourne gaan... om met mevrouw Cooper terug te reizen, als ze beter is. Oh, ik geloof niet dat dat nodig is. Het is niet zo duur. Een tour naar 25 shilling. Hoe oh, zullen we er nog eens over denken? Zeg, meneer Cooper zei toch, Ashbourne? Hm? Ja, dat geloof ik wel. Dat dacht ik ook. Zeg, Louise... Toen ik het busstation ophaalde over de reiskosten... Ja? toen zeiden ze me dat de bus naar Ashburn van Kings Cross vertrok... en niet van Victoria. Oh ja? Nou, dan zal het wel zo zijn. Nee, je begrijpt me niet, Louise. Meneer Cooper heeft gezegd dat hij zijn vrouw met een taxi naar Victoria gebracht heeft. Ja, misschien bedoel hij Kings Cross. Nou, ik kan me niet voorstellen dat je die twee door elkaar haalt. Misschien heeft hij ze vergist in de naam van de plaats... Misschien bedoelde hij niet Ashbur, maar esfort of esdown. Ja. Ja, dat is mogelijk, ja, natuurlijk, ja. Oh, maar ik geloof niet dat het nodig is dat u erheen gaat, hoor. Ze redt het wel alleen, denk ik. Zo is het wel het wie de rest? Ja, waarschijnlijk mijn tijdschriften. Ik ben dood nieuwsgierig om te weten of het arme meisje uit het bad met dat gemene zuur komt. Morgen, postbode. Een pakje voor u, mevrouw. Ah, mijn tijdschriften. Ik heb er al verlangend naar uitgekeken. Oh, blij dat te horen. Ik heb drie trappen geklommen speciaal voor u. Jonge, jonge. Zullen we er wel moe van zijn? Ach, je raakt aan gewend. Wat was dat? Oh, dat, uh, dat zijn die meubelkerels. Meubel? Ja, ik passeerde ze toen ik naar boven ging. Ze moeten hier zo'n grote eiken kist brengen. Ik denk voor hierboven. Zo? Voor meneer Koper? Nou, ze hebben er een heel kawai aan. Ik kan er wel tweemaal in, zo groot is die. <laughs> nou, dat zal op je tenen terechtkomen, hè. Kom, ik ga verder. Ik heb nog een paar straten. Morgen, mevrouw. Goedemorgen. Een grote eide kist, zei hij. Zou meneer Koepen nou met zo'n grote kist moeten? Ik bedoel, waarom zou hij zo'n ding gekocht hebben? Ik heb nu nog het geval uit de krant... om het slachtoffer uit het huis te krijgen... ...kocht de naar een grote kist. Toen bracht het hij die met een vrachtauto... ...een station ...en daar liet hij de kist in het bagagedepot achter. Luiz. Nee. Luiz, nee. nee. Daar is je niet toe in staat. Louis, Luiz. Ja, tante, wat is er? Oh, Luiz, ik... ...ik ben ineens... Laten we ademen. Oh, ja, ziet een beetje bleek. Oh, we ah, ze in de stoel. dat voor voorzeggen. Ik geloof het niet hmm, De pols een beetje te snel, maar geen reden tot ongerustheid. Oh, ik begrijp ook niet waarom mijn nicht u heeft laten komen, dokter Park. Nou, ze was bezorgd. Heel aardige jonge vrouw. Ja wel. Maar Waarom u nou maar ja, meteen te voet? Nog een kopje op thee, dokter? Nee, nee, dank u. Oh, het zal u best maken? U kunt het geloven of niet, maar ik heb er al twee op. Op dit uur van de middag krijg ik bijna overal een kop thee aangeboden. Oh, excuseert u me, ik wilde het water kookt. Oh dokter, voordat u weggaat, ik wou u nog wat vragen. En dat is. Mevrouw Cooper, een van uw patiënten. Mevrouw Cooper? De mevrouw van boven. O, ja, zeker. Maar ik heb haar al in geen maanden gezien. Oh. u hebt haar dus sinds kort niet gezien? Haar man zei dat ze last van jegt had. Heeft ze weer een aanval gehad? Ja, ze is voor stel naar buiten. Dat zal haar goed doen. Ze heeft rust nodig. En dat geldt voor u ook. U moet proberen s'middags wat te slapen. Oh nee, ik zou nu niet kunnen slapen. Ik lees veel liever. Oh, zou u mijn boek even willen aangeven? Daar ligt het op die stoel. Dit? Ja, graag. Mm, het verdwenen lijk. Erg leuk. Lijkt me wel aangename lectuur. Jazeker, ik hou van een goede greller. Ik ook, als ik er de tijd voor heb. Maar, zou u nou denken, dokter, dat je een lichaam helemaal kwijt? Nou, vandaag de dag gaat het niet zo gemakkelijk... Er zijn nog maar weinig grote riolen. En ook grote fornuizen bestaan er haast niet meer. We hebben nu oliestoken. Maar dan is er nog altijd het zoutzuurbad. Hm, mm, erg omslachtig. En dan moet je die rommel toch nog kopen ook, <laughs> Het is wel een beetje verdacht als je zo'n grote hoeveelheid koopt. Nee, nee, ik zou zeggen, het beste is een grote mand te kopen... en die in een bagagedepot achter te laten. Een grote mand? Of een grote eikenkist? Hm, huh? Ja, waarom niet? Nou, geen wonder dat u last heeft van de hoge bloeddruk. Uh, veel plezier met uw boek. Dank u, dokter. Ik kom over een dag of twee nog wel eens kijken. Ja, goed, dokter. Gaat u weg, dokter? Hm. Ja, het is prima. Beetje te veel emotie, dat alles. O, maar heer er is hier niets gebeurd wat haar zou hebben kunnen opwinden. slaapt ze goed. Het oh, gaat wel. Ik geef er wel eens een van de poeders die ze van u heeft... voor het geval ze onrustig is. Ja, dat is heel goed. Ja, dokter, misschien hoef ik het niet te vertellen... maar om de een of andere reden leidt ze de laatste maanden aan vreemde voorstellingen. Dan beeldt ze zich wat in en ze blijft er dan maar over doorzeuren. Komt meer voor op die leeftijd. U moet hem er een beetje afleiden en geduld hebben. Hm? Ja. Nou, uh, aan het eind van de week kom ik nog wel even terug. Ja, dokter. is meneer Twayne. Tantetje, waarom bent u nu opgestaan? Ja, ik heb geprobeerd te lezen, maar ik heb geen rust. Dr. Parker zei dat u rust moet houden. Maar ik voel me goed. goed. Nou, kom vooruit. Uitkleer en naar bed. Nee, maar ik voel me echt goed. Ja. Dan gaat u in elk geval zitten. Hier, ik zal nog even een kussen erbij doen. Uh, ja, maakt ook overal als drukte van zo, Ik zou nou toch niet weten wat u zo ondersteboven gemaakt heeft, echt niet? Klopt. Nou. Wil u een kopje thee? Nee, geen thee. Hier, kijk uw tijdschrift maar. Zit. Dank je. Zeg, toen er poster was, hè? Ja? Toen waren er twee mannen die een grote eikenkist voor meneer Cooper brachten. Zo. We hebben er ook een gehad in het oude huis, weet u nog wel. We deden het linnengoed goed in. Ik zou toch wel eens willen weten waarom hij die gekocht heeft. Och, misschien heeft hij hem nodig voor zijn boeken. Ik geloof dat hij daar heel wat van heeft. Hij heeft toch veel boekenkasten en dan nog muurkasten. Ik zie niet in waarom hij dan nog een kist moet kopen. En dan waar moet hij hem zetten? De flat staat er vol met meubelen. Oh, mijn je toch. Bovendien, hoe weet u nou dat die kist voor hem was? Ze hebben de mannen van de meubelzaak u dat verteld? Nee. Nou, dat kan niet toch net zo goed voor de Thompsons geweest zijn? Die wonen op dezelfde verdieping. Zeg, mm. Louise, mm? weet meneer Cooper dat wij hem vanavond aan tafel verwachten? Ik heb gezegd dat hij welkom was. Ja, waar zou hij dan komen? Dat weet ik niet. Dan moest ik hem misschien toch nog maar even helpen herinneren. U blijft stilzitten. Maar ik ben niet invalide. Ik voel me uitstekend. Ja, maar als u naar boven gaat, dan zult u hem storen. Hij zal wel komen opdagen, heus. Nou ja, goed. Als jij wilt dat je eten in de war loopt. Hm? Ja, ja, misschien is het toch wel beter om hem te helpen herinneren. Ik zal straks wel even naar boven gaan. Ach, het is helemaal geen moeite voor om een paar trappen te klimmen. Ik ga wel leven. Ja, goed, goed. Maar, maar dan niet te vlug lopen, hoor. Nee, ik doe het langzaam aan. Het spijt me dat ik u even liet wachten. Ik dacht dat u uit was. Neemt u me niet kwalijk dat ik u zo in emtsmouwen ontvang? Wat is dat op uw arm? Ja? Oh, een beetje bloed. Ik heb me gesneden bij het scheren. Is dat niet wat laat? Ik bedoel, voor scheren. Ik scheer me altijd op deze tijd. Dat geeft me s morgens weer een paar extra minuten in bed. Maar ik komt u toch binnen, Ik sta altijd vroeg op. Zo? Ondanks mijn leeftijd. Ik heb soms aan drie of vier uur slaap genoeg. Zo, zo. Ik heb er op zijn minst acht nodig. Ik ga nooit na middernacht in bed. Oeh, maar ik dacht dat ik u kort geleden nog s'nachts hoorde. Dat was heel laat. Wanneer was dat dan? Nou, dat weet ik niet precies meer. Het is zo twee of drie dagen geleden. Het klonk vet of u iets liet vallen. Nee, dat ben ik niet geweest. Oh. Misschien bij de Thompsons. Die zijn altijd zo ongeveer twee uur s'nachts met meubel aan het schuiven. <laughs> Maak het u gemakkelijk. Ik zal even een jas aan doen. Het is toch niet te koud hier? Nee, het is hier lekker. Ik uh, ik hoop dat die mannen uw eigen kist niet hebben beschadigd. Uh, wat zei u? Hebben ze die kist niet bij u gebracht? Oh ja, ja, ja. Mooi ding, vindt u niet? Ja... Ja, je zult het maar vier trappen moeten opdragen. Mm, daar hadden we wel een beetje moeite mee. Maar gelukkig niet beschadigd. Hij is te groot. Ja? Hè? Ja, ik denk dat mijn vrouw daar niet zoveel acht op heeft geslagen toen ze hem kocht. Oh, hij heeft mevrouw hem gekocht. Ja, oh. ze zag hem in een antiek zaak in Ashbourne. Hij is een beetje kolossaal. Maar het is een koopje. Hij heeft maar tien pond gekost. Zo? Dus uw vrouw is alweer hersteld? Ja, ze voelt zich veel beter. Vanmiddag kreeg ik nog een brief van haar waarin ze over de kist schreef. Maar ik moet zeggen, ik schrok wel even toen die kwam. Ja, dat zal wel. Hij is erg gemakkelijk om, om er linnen in te doen of zo, hè? Ja, wij zouden er ook best in kunnen gebruiken. Het is niet moeilijk om er een te bemachtigen. Hoeveel, hoeveel zou er nou wel gaan? Vraag ik me af. Kijk, u hem eens. Mag ik? Wel ja, zeker. Ik moet ergens de sleutel hebben. Oh, is die gesloten? Ja, dan is die gemakkelijker te transporteren. Wel, nou, alle duivels, waar heb ik die sleutel nou toch? Spijt me, maar ik weet niet waar ik hem gelaten heb. Nou, ik zal hem later wel vinden, dan kunt u er altijd nog in kijken. Ja, goed. U komt straks toch beneden, wel? Oh. Ja, ik... ja, ja, mijn nicht verwacht u. Ze zal erg teleurgesteld zijn als u niet komt. Nou, ik wil er erg graag... Eh... Ik ben alleen bang dat ik u tot last bel. Oh, onzin. Wij vinden het leuk als u komt. Zo ongeveer zeven uur hadden we gedacht. En breng gerust die pantoffels mee. Ik weet zeker dat u zich dan meer thuis zult voelen. Heeft een van de dames op bezwaar tegen dat ik rook? Ik niet. Nee, ga gerust je gang. Het dessert was verrukkelijk. Mijn vrouw houdt niet erg van pudding. Daarom hebben we die bijna nooit... Kan ze goed koken? Ja, ze deed het altijd heel goed. Dit? Ik bedoel, na haar laatste jichtaanval heeft ze ja. nog maar weinig gekookt. Ze moet dampen en water vermijden. Mm. We waren voor een groot deel afhankelijk van de blikopener. Ja, en dan zo nu en dan eens buiten de deur eten. Tussen twee haakjes, hebt u uw sleutel al gevonden, meneer Cooper? Mijn sleutel? Ja, van de kist. Oh, ja, ja, ik had hem... Een... Mijn handen gewassen en toen had ik hem op de keukentafel laten liggen. Hier is hij. Ah. <laughs> Het lijkt wel of ik sleutels verzamel. <laughs> nou, Als u weer eens gelegenheid hebt, dan moet u maar eens boven komen kijken. Oh, en ik kan beter eens even naar de koffie gaan Nee, nee, nee, laat maar Louise, ik ga wel even. Nou, goed dan. Ja, blijf jij maar een beetje met meneer Cooper zitten babbelen. Ik heb de man op de spaakwandel laten staan. Het is een bewonderend zwaardige oude dame, hè? Mm -hmm. En zo vief voor haar leeftijd. Oh, soms te vief. Er wordt vanavond een concert uit de Festival Hall uitgezonden als je zin hebt om te blijven. Hè? Wat graag. Toen ik nog niet getrouwd was ging ik altijd naar concerten. Maar mijn vrouw houdt niet erg van klassieke muziek. Oh. Zij prefereert musicals. Ik persoonlijk vind die moderne dingen zo lawaaierig. Dat vind ik nou ook. Ach ja. Je weet elkaar smaak pas kennen als je een poos bij elkaar bent. En is het dan te laat? Dat hoeft natuurlijk niet. Maar in mijn geval... ...veronderstel dat ik iemand ontmoette die mijn smaak deelde. Ja? Wat dan? Wat zou ik dan kunnen doen? Ik zou niet weg kunnen gaan om een nieuw leven te beginnen. Mijn vrouw heeft me nodig. Nee. Nee, het is niet makkelijk om weg te gaan. Ik heb er ook wel eens over nagedacht. Maar toch, je moet toch een oplossing te vinden zijn. Een oplossing is er altijd. Maar vaak niet bevredigend, vrees ik. Een compromis of zo? Dat is te proberen. En je probeert het zolang je kunt. Ziezo, alles is klaar. De koffie. Dank u wel. Heerlijk. En hier is een kopje voor jou, Louise. Voor de melk zorg je zelf wel. Ja. En nu dan? Nee, ik maar liever geen koffie. Ik kan er niet van slapen. Zou u dan de radio even willen aanzetten? Meneer Kooper blijft luisteren naar het concert. Oh, wat gezellig. Begint de nacht uur, niet? Ja, het is bijna vijf minuten voor acht. Wat? Is het er zo laat? Ik had geen notie van de tijd... Hij vindt u het erg als we dan even gaan afwassen? Dan zijn we net klaar voor het concert beginnen. La, laat mij u dat nee, nee, nee, nee. Nee, nee, meneer Cooper. U blijft rustig zitten. Ja. Louise en ik doen het wel even. Laten we dan voortmaken, het is veel gebeurd. Jij wast en ik zal afdrogen. Ik ben blij dat u weer een beetje opgemondeld bent. Ik maakte wonder het eten echt een beetje ongerust. Is het heus? Ja, u zat maar een zei het woord. En u hebt het eten bijna niet aangehaald. Zegt Louise, die kist die gebracht is, die was voor meneer Cooper. Oh, ja, ja? Hij zei dat zo'n vrouw me uit Eschborn gestuurd had. En voorzichtig, u laat water op de vloer druppen. Oh, oh. Hey, met je. Maar er is toch iets vreemds. Waar hebt u het nou weer over? Hij zei me dat hij vandaag een brief van zijn vrouw had ontvangen... waarin ze schreef dat de kist zou komen. Heeft hij u dat verteld? Ik kan u me voorstellen. U weet graag alles. Maar weet je, ik geloof nooit dat hij een brief gekregen heeft. Maar de postbode die zei nog tegen me... dat hij drie trappen was opgeklommen alleen van mijn tijdschriften. Dus dan kan hij nooit een brief aan meneer Cooper gebracht hebben. Misschien heeft hij wel met een vroegere bestelling gekregen. Maar hij zei, vanmiddag... Ja, u gaat toch niet weer zeuren, hè? Natuurlijk niet. Ik zeur nooit. Bovendien, dat is niet het enige. Doe hij nou die messen maar in de la? hè? Ja, ja, ja, ja. Wil je nou eens even naar mijn luister, Louise? Hij zei toch dat zijn vrouw ziek was, nietwaar? Nou, en? Waarom kwam dokter Parker dan niet bij haar? Oh, misschien omdat meneer Cooper dacht dat het niet nodig was. Het dus misschien te bletten over een sneerseltje. Er was dus geen enkele reden om de dokter erbij te halen. Maar er is nog iets... Meneer Koepel beweerde dat ze last van jicht had toen hij haar naar het station bracht. Ja, wat zou dat? Maar waar zeg je dat dan niet, Lovize? Hij vertelde mij dat ze voor het zijn de vroer geschropt en in de was gezet had. Dat kunnen ze toch onmogelijk met haar jicht gedaan hebben? Nee, waarschijnlijk niet. Maar misschien wil hij voor ons niet weten dat hij op zijn knieën had gelegen. Weet hoe mannen zijn. Ja, ja, ja, maar dan is er nog die eikraalde kist. Waarom zou mevrouw Cooper zo'n ding nou helemaal van Eschborn naar hier sturen? Omdat ze mooi vond. Waarom koopt iemand antiek? Ach, er zijn toch genoeg oh, antiekwinkels in de buurt. Daar hoeft toch niet helemaal voor naar Eschborn te gaan? Oh, zijn er zijn wel meer mensen die meubelen kopen als ze met vakantie zijn. Maar zij is niet met vakantie. Zij wordt verondersteld te rusten. Ik zie haar nog niet rondlopen in de een antiekwinkel naar de andere. Nee, ik geloof dat meneer Cooper zelf die kist gekocht heeft. En wat ik me nou afvraag, Louise, hè? Waarom kocht hij hem? Nou, zoals ik al zei, voor zijn boeken, wat ze anders te reden kunnen zijn. Louise, heb je nog geen greintje verbeeldingskracht? Beeldingskracht? Wat heeft dat er nou mee te maken? Anders? <tankt> Dan Wat had u in uw hoofd? Moet ik dat maar met zoveel woorden zeggen? Oh, in zemels naam. Dat gelooft u niet. U wilt toch werkelijk niet beweren dat meneer Koer. Dat doe ik wel. Als het maar één ding was. Maar dan zijn er zo veel. Meneer wat moet ik met u aan? Ik weet het motief ook. Althans, dat kan ik wel gisteren. Zo kunt u dat ook al. Ja, ja, Ik geloof niet dat ze goed met elkaar konden opschieten. Zij had er waarschijnlijk genoeg van. Dat hij maar profiteerde van haar geld dat ze belegd had. En dat zal ze wel gezegd hebben ook. U meent het toch niet ernstig, wel? Voor zover ik het kan zien kwamen ze in, niets met elkaar overheen. Oh, maar er zijn twee getrouwde mensen die... En, en, zijn wenkbrauwen lopen ook door. Hm? Heb je dat niet opgemerkt? In het midden. En dat is meestal een teken. Gaat u alsjeblieft niet zo, hij zal ons nog horen. Ho, ho, ho, Daar hoef je je niet ongerust over te maken. Wat bedoelt u? Hij zal ons niet horen. Dat zal hij wel. Nee. Want ik heb twee slaappoeiers in zijn koffie gedaan. Wat heb je? Hij zal ons dus niet storen als we naar boven gaan om zijn flat te doorzoeken. Zandertje, nee, u hebt toch niet, nee toch. U hoeft niet ongerust te zijn. Louise. Louise. Meneer Koeper, meneer Koeper. Michael. me, Wat wakker. Het schijnt er goed gewerkt te we hebben niet. Ik was er niet zeker van, zie je. Michael, wat is het? Kluh, hij heeft niets of je hem zo door elkaar schudt. Dat, dat helpt heus niet. Dat, het is haast net alsof een filmpje niet. Je schurk het een tablet in het mes van de heldin en dan. Toen houdt u het toch eens op met praten. En die gouden jongen. Toen zet je dus zo sterke koffie. Ik denk niet dat dat helpt. En bovendien, hoe moet hij drinken? Hij zou stikken. Nee, nee. Ik denk dat hij voorlopig uit de westen is. Dan kan ik beter toch de parken bellen. Als je dat doet, dan zou die misschien de politie waarschuwen. Nee, ik zou hem eruit laten slapen als ik jou was. Maar nou dat, de sleutels. wat doet u nou? Nou, oh, ja, wat dacht je dat ik deed? Nee, doe ik blijf uit zijn zakken. Ja, Zo'n sleutels, die moeten toch hier ergens zijn? Ik heb ze voor het eten nog Houdtetje, gezien. Je wilt u onmiddellijk ophouden? Dit gaat heus te ver. Hij komt er niets van te weten. Hij blijft uren in slaap. Maar ik, ik, ik moet er eventjes mijn hoofd bij houden. En bent u van plan als een flat te gaan? Dat ben ik zeker. Denkt u daar dan wat te vinden? Dat kan ik niet weten voor ik gekeken heb, wel? Oh, ja, denk dat u hoe de heus u daar mevrouw Cooper zult vinden. Ik ben er bijna zeker van. Oh, mijn hemel, u gedraagt zich als een ondeugend kind. Misschien. Huh? Maar zijn ze nou? die sleutels het oh, Hij ziet zo vreselijk bleek. Weet u wel zeker dat u maar twee poeders gegeven hebt? Het oh. kunnen er ook drie geweest zijn. Maar ze zijn ongevaarlijk. Ik, ik weet het, dat dokter Parker tegen me zei... Ah. Heb ze... to, to, stopt u ze weer terug, onmiddellijk. Daar sta ik op, Tante, denk het niet aan. Doe geef mij, die schrijf. graai niet zo. Is het is niet netjes om zo te graaien. Niet netjes? <laughs> Tante Ellen, u moet hiermee ophouden. Een grap is een grap, maar dit gaat... Je... Ga, je... ga je met meneer boven of niet? Als je het niet doet, dan ga ik alleen. Tante, je wees nou verstandig. Als u de flat van meneer Cooper binnen gaat zonder zijn toestemming... kunt u gearresteerd worden wegens inbraak. Uh, voor huisvereniging... Onzin! Al oh, wat ik ga doen is eens rustig rondkijken. Maar waarom? Meneer Cooper is een vriendelijke, rustige man. Ja, dat was dokter Krippen ook. En is zo gevoelig ook. Hij dacht alleen maar aan zijn vrouw. Ja, dat is nu net wat hij jou wil laten geloven. Ja. Hebben we nou al niet genoeg last met de politie gehad? Ze zullen een tweede keer niet zoveel consideratie en hebben. En niemand zal het ooit te weten komen. Ik kan s'nachts maar niet slapen, omdat ik altijd maar aan die arme mevrouw Cooper moet denken. Oh. Maar, mama, nee, jij hoeft niet mee te gaan. Jij kunt gerust hier blijven. Maar ik ga naar boven. Tantetje, tantetje, kom nou terug. Kom hier, onmiddellijk. Tantetje, tantetje, geef me onmiddellijk die sleutels. Ik kan de sleutel van de voordeur maar niet vinden. Tantetje, vooruit nou. Nee, jij moet er toch aan zitten. Kom nou, geloof ik dat ik hem heb. Oh, u vindt dat binnenkig toch niet, dacht u dat? Als ik het niet dacht, dan zou ik al die moeite niet doen. Mag nou even, ik zal deze sleutel nog eens proberen. Oh. ja, dat is hem. Hij past. Ik ga niet naar binnen. Jij kunt buiten blijven als je dat verkiest. Tantetje, in een hemel van Oh, ben je van gedachten veranderd? En? Wat heb ik je gezegd? Kijk nou eens naar de vloer. Is die geschropt of niet? Hoe is het? Wat is er? De kist. Hij is weg. Hm. Waar gaat u heen? Het slaapkamer natuurlijk. Wat doet u nou? Ik kijk onder het bed. Er stond een oude koffer. En er is niets. Nee, of in de gaten lopen. Wat dacht u van de divan? Daar zou ik ook eens om bekijken. Ja, dat kon ik ook wel eens doen. Nee, nee, daar nou ook niks. Nee, vergeet u vooral de keuken niet. Oh nee, daar is toch niks om haar in te verbergen. Misschien in de oven van het gastvormhuis. Dacht je? Dat had ik niet uit, Hou Houd toch op, tantetje. Het is toch misschien beter... Even kijk voor het geval. Nee, die heeft hier geen weken gebrand. Tantetje, zouden we nou weer niet eens naar beneden gaan? Ik maak me ongerust over meneer Cooper. Komt u? Ik ben nog niet klaar. Wat wil u wilt er nog meer doen? De kleine rommelkamer is er ook nog. Waarom kijkt u ook niet onder de vloer? Pr, niet zo dwaas, Louise. Dat kan u hier toch niet verborgen hebben? Dat is dat parketvloer. Oh, doe dat maar. Zoek dan maar in die rommelkamer als u niet anders kunt. Nee. Nee, je moet me niet haasten. Louise! Hij is er! Wat? De kist. Kijk hier! Hier staat hij! Hij heeft hem verplaatst. Hij kon hem toch moeilijk in de zitkamer laten, vindt u niet? Er zit een label aan. Vastgemoond dan een van de handvaten. Wat zat erop? Huh? Goeie hemel. Waterloo Station. Ik kan het wel aangezeten hebben. Hij is me te bezorgd. De vorige eigenaar kan die label er toch wel aangedaan hebben? Nee, want dat is het handschrift van meneer Cooper. Weet u dat nou? Hebt u dat dan ooit gezien? Nee. Maar ik sta me voor dat u zo schrijft. Oh, dus u bent niet alleen detective, maar ook nog handschriftkundige. Nou, en dan nou ga ik die kist openmaken. Ik houd u niet tegen. Maar beseft zegt u dan wat we erin kunnen vinden? Ik ben overtuigd dat ik weet wat u vindt. Hm. Zeg, weet nog welke sleutel het was. Hier, deze. Nou. Doe nummer maar in het slot. Maar maak wat voort, omdat meneer Koepen wakker wordt... voordat u met uw jacht op de schap klaar bent tegen moeilijkheden. Oh, die is op. Nou zou je me even moeten helpen met de deksel. Best. neemt u die kant? Ja. Dat zal in elk geval een eind maken aan al die nonsens. <truid> nou, wat heb ik u gezegd? Alleen maar stro en bakpapier. Jij had gezegd boeken. Maar ik geef het nog niet op. K kijk nog toch eens wat u doet. Overal komt stro. Ik moet zekerheid hebben. Nou, bent u nou tevreden? Leeg. Oh, spijt me, Louise. Ik ben een dwaas oude vrouw. En niet waar, dan blijft er nog niet zo staan, we moeten die rommel opruimen, hè? Dan gaat u naar beneden en biedt u een verontschuldiging aan aan meneer Cooper, zodra die wakker is. Ja. Kijk maar nou, die flores. Toen zoekt je zo stoffer een stoffer blik, misschien in de keuken, meneer, daar heb ik er geen eentje gezien. Dan misschien in de kast in de gang, hè? Kijk daar eens als u wilt. ik zal eens gaan kijken. kijk wat een, te roepen, of toch, hè? Ik ben Ja, hier. Een blik en een bezem. Goed. Ik zal het blik vasthouden en kan u erop geven, Ja, doe maar. Zo. Ja, dan. Ja, zo. Zo. Zo. Zo. Gaan we weg, weg in de kast en dan gaan we naar beneden. Ja. Goed. Is dat in orde? Ik geloof het wel. Kijk nou eens even, hebt u die mantels op de grond gegooid? Ik heb ze zelfs niet aangeraakt. Nou, laten we ze maar ophapen en op een hangertje doen. Ik vind het best. Maar ik heb ze niet op de grond gegooid, ze lagen er al. Ah! Ja, wat nou weer? Er is iets. Ik, ik, ik voelde over die mantels. Ik! De was een hoorspel van Philip Levine. Vertaling Heng de Wolf. Alan Ridgway werd gespeeld door Mimi Boesnach. Louise door Eva Jansen. Meneer Cooper was Frans Somers. Professor Gelten Willy Ruys. Dr. Pake, Riem van Loppen. De burgemeester, Van Heskes. De brigadier was Jan Verkoren. De postbode, Hans Kaksenbarg. En de geheimzinnige stem behoorde bij Huip Orizant. De regie had Dick van Putten.